...met het NOS-journaal. In China zijn gisteren 573 mensen besmet met het coronavirus. Dat is de grootste stijging in een week tijd... ...blijkt uit cijfers van de Nationale Gezondheidsautoriteiten. 35 mensen overleden aan het virus, vrijdag waren dat er nog 47. De daling van de afgelopen tijd was voor China aanleiding... ...om internationaal te benadrukken dat de overheid... ...doortrastend optreedt tegen het virus.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 You can't hide I betcha Ooh. Betcha Betcha Can't hide love, can't hide love Well I betcha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 Two We zien. love Punt 9.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 Zouden levenloze dingen zijn